Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De leider van het Russische huurlingenleger, Wagner... is mogelijk om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Volgens het Russische staatspersbureau is boven Moskou een privéjet... met daarin tien mensen neergestort. Zij zeggen dat Piri op de passagierslijst staat. Of hier ook echt in zat, wordt nog onderzocht. Gisteren verscheen er nog een video van hem. Het is een video van ja, in die video leek hij in Afrika te zijn. Er wordt dus nog druk uitgezocht of Prigozhin inderdaad aan boord van het neergestorte toestel zat. Het vliegtuigje zou in brand zijn gevlogen toen het de grond raakte. Aan beide kanten van het Panama-kanaal ligt een file van schepen die wachten tot ze erdoor kunnen. Door droogte staat het water in het kanaal te laag. En dat leidt tot grote vertragingen in het scheepvaartverkeer. Flitsbezorger Getier gaat weg uit meerdere steden in Nederland, schrijft het Parool. Breda, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg. Overal gaat het licht uit omdat ze daar te weinig worden besteld. Ook sluit Getier vijf magazijnen in Amsterdam. Ze zeggen dat ze dat doen omdat de gemeente Amsterdam niet duidelijk genoeg is of ze daar mogen blijven. Eerder werd bekend dat Getier wereldwijd 2500 banen gaat schrappen. En Rico Verhoeven gaat weer de ring in. He's back. Yes. Oh, wat een... A... Lekker zeg. Alleen had je de gedachte dat je net zegt, hij is back. He's zeker, hij is zeker back. Ik zie je ook echt genieten tijdens die training. Ja, 100%. Op 4 november gaat hij zijn titel verdedigen tegen Tariq Osaro. Twee jaar geleden vocht Verhoeven zijn laatste wedstrijd in de Glory-competitie. Daarna richtte hij zich op zijn acteercarrière. De film, de film Black Lotus bijvoorbeeld. Daar had hij een hoofdrol in. Maar ook had hij een kruisbandblessure. Deze week is Verhoeven officieel hersteld verklaard. En dus kan hij weer...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 Deze week met Dick van Duin en Pim Groof.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 Nou nogmaals, welkom Mark. Hi. Wil je hier nog iets aan toevoegen? Nee, nee ik neem maar dat we, ik neem maar dat we wel uh, uh, uh, dingen tegenkomen en, uh, dan, uh, dus globaal is het, uh, Was dit heel scherp? <laughs> ja. Okay. Zeker. Maar inderdaad, zoveel bands, ja, zoveel verschillende. Uh, ik heb heel, soorten, een, ja? heel, veel bands. Ik speel nog steeds ook een uh, diverse bands. Ik, er is een. Ik had altijd Spasmodique en daarna de opvolgende bands Cobra's, zoals Konnikov en ik heb ergens halverwege de jaren nul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 En wat voel je nu? Amsterdammer van geboorte? Of Rotterdammer? Of ik ben, Europeaan Of Nederlander? Uh, ja, nee, ik, ik, ben, ik heb sowieso een broertje dood aan iedere vorm van uh, nationalisme, chauvinisme. Uh, ik, ik, ja, vind, ik vind Amsterdam net zo leuk nee. als Rotterdam. Ja. En het is een beetje... Uh, uh, hoe hoe zegt ik, dat ook alweer... Uh, nou ja, in ieder geval... My, my, my house is my only home... Nee, the world... Be... Ja, my, my house, house is, is my only, only home... Nee, wat is het nou? My hupplepip is my only home unless it rains. Wilt, ja. My head is my only home unless it rains. Ja. <laughs> dat, is, de, dat volg ik een ja. beetje. Uh, ja. En uh, ik heb ook altijd gedacht... Ik zie wel waar, uh, waar uh, het leven mij brengt. En vooralsnog zit ik nog lekker in Rotterdam. Ja. Ja. En dan heb ik het prima naar mijn zin, dus... Uh, hebben, denk ik. ik het nou ja, we gingen ja. vooral met Spasmodiek daar nogal praten op. Dat we een echt een Rotterdamse band waren. We, ah, we zetten ons ja, ook af, wezien, af tegen die, die semi-hippe Amsterdamse bandjes als <laughs> Fatal Flowers, flowers ja. en zo. Met hun haartjes en een uh, pakken. Ja? En, de en de wij minipons, waren... wij waren de, <coughs> de, de, de, de. Ja, waar ik trouwens ook in speel. <laughs> ja, inmiddels. <laughs> okay. uh, maar wij waren echt de zwoegers. Zowel ja. op het podium als naast het podium. We repeteerden ja. ons helemaal ja. suf. en We waren echt de zwoegers. We probeerden iets terug te te halen van, van de havens... in, onze, in ons geluid. De ja. romantiek okay, van de havens. Top, ja. En ja. De, ja. Uh, zelfs een uh, LP die zo heet. Haven, ja. Haven. ja. ja. Dus de, de, we, ja, ik heb me er wel schuldig aan gemaakt... maar ik ben nu eigenlijk... Uh, uh, in een stadium ja. waar ik zeg van... nou nee, het, het maakt me helemaal niet uit waar ik... Uh, maar als ik het maar, maar naar mijn zin heb... En, uh, ja. En als het nou, maar niet regent. Op de weg hier naartoe kwamen langs het Koen uh, uh, Ja, uh, monument. <laughs> ja. Nou, daar moest ik toch even bij op de foto. Ja. Mm. Je bent echt een Rotterdammer, jij. Is vlakbij, net als Willem de Koning. Willem de Koning is hier aan de overkant uh, opgegroeid. Oh, oh ja? Voordat hij naar New York vertrok. Er is nog een plaket daarover ergens op een, uh, gewoon een huisje.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 All well, of this song, I love you well, That's where I'll find you In my head is my only house Unless it rains Wanneer kwam je bewust in aanraking met muziek? Werd muziek thuis gedraaid toen je jong was? Nee, het is bijna als dat corny liedje van John Miles van Music Was My First Love. Ik weet dat ik op een gegeven moment een radiootje had gekregen van mijn ouders en ik weet precies welk liedje. Dat was het liedje She Likes Weeds van T-set. Ja, Peter En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 Dat zou een jaar of acht zijn geweest, zeker. Ja. Ja, dat, dat was vrij vroeg. Ben je toen ook uh, achter het singeltje aan gaan jagen? Of was dat de LP. Nog, de LP? T5 T-set met de Oranje Hoes uh, en uh, alle <laughs> grote hits. Die kon je nog bij, bij benzinepompen kopen tegen, in die oh, tijd. Uh, ja, ja. oké. Okay, maar even terug uh, naar je jeugd: uh, de eerste muziek was, was, was T-set. Ja, Had je ja. toen ook het idee van dat wil ik zelf gaan doen?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 omdat daarvoor was natuurlijk alles uh, prog en Frank Zappa. En, uh, en, uh, en muziek muziek je nog steeds mooi vindt. Maar, maar ja. dat, je ja. denkt niet meteen van, oh, dat, dat ga ik ook doen of zo. Nee. En toen kwam de punk en dat was toch wel heel in de zin van dat je dacht van... nou, wacht even, ik kent ja, die akkoorden hebben. allemaal. En als ja. je die dan achter elkaar zet... dan kun je eigenlijk hele toffe ja. nummers schrijven. En alle overige uh, conventies werden een beetje te zijn ingeschoven. Ja. En de, de boodschap toe. telt heel sterk. Ik, ik was altijd vooral ook al met teksten bezig. Dus uh, hey, je maakt een tekst en die zet je dan op drie akkoorden. En dan heb je, ja, dan heb je een, een, een nummer, een urgent nummer... of een, een goed nummer.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 In het begin had hij al een beetje wat mensen om zich heen. En daar sloot ik me dan wel eens bij aan. Maar toen speelden ze nog lastige dingen. Deep Purple en zo. En uh, ja, okay, Pink ja. Floyd en uh, dat soort dingen. Dus toen dat, dat zat ik er een beetje, een beetje uh, bij met mijn gitaar op schoot. Zonder dat ik veel kon. <laughs> maar toen kwamen die punknummers. En ik ben al meteen uh, gaan schrijven ook. Ik ben heel snel nummers gaan schrijven. Ik denk dat ik. Men, mezelf ook nog het meeste zie als een songwriter. Ik bedoel, ik zing natuurlijk, ik speel gitaar... maar ik vind eigenlijk... dat, dat liedjes schrijven... Dat, dat ja. be, toen ik twee akkoorden kon spelen... begon ik met liedjes schrijven. Aan, uh... ja, dat heet singer songwriter. Ja, ja, dat, <laughs> ja, maar, ja precies. Dat, vanuit de tekst...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 Maar ze hadden nog geen bassist. En wederom de punktijd. Basspelen ja. was heel makkelijk. Want je hoeft alleen maar te kijken wat er uh, de gitarist voor akkoord speelde. En dan deed je de, de, de grondnoot. De natuble, ja. uh, één noot. En dat met je rechterhand uh, hield je dan een heel sterk het ritma. Dus toen heb ik meteen een bas gekocht. En mezelf als bassist uh, geïntroduceerd. Ah, ja. Invloeden zijn eigenlijk voornamelijk de punk. Nou ja, <laughs> ja. ik ben natuurlijk. Uh, ik ben een, een Glam. Uh, ik ben van de Glam tijd. Begin jaren ja. 70. Dus ik, uh, Alice Cooper was. Uh, ja, ja. Uh, uh, Roxy Music. Okay. Ja. Uh, later was ik een enorme fan van zappen. Maar wat ik later denk dat ik wel altijd met mijn benzen heb overeenkomt met dingen als Roxy Music en Alice Cooper. Ja? Is dat okay. mijn muziek altijd theatraal is. Dat het altijd oh. uh, voorbij zomaar een liedje gaat. Het moet een soort van... Uh, concept of, of idee ja, hebben. Ja, ja. Urgentie. Uh, en het is altijd een beetje groot. Ja. Dat gaat bij mij vrij vanzelf. Het wordt altijd vrij... Ja. Gaat vanzelf gaat het een soort van opstijgen. Ja. En... Uh,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 bent, maar die wel ja, zich vooral op een hele bijzondere manier profileerde, waar je ja, wat, wat indruk maakte. Ja, en, uh, ja. ja maar punk is uh, toch heel wat anders en, dan die pro Dat ja. Leek op een neerdansje, heel wat ja. je dak gaat, dat is echt heel anders. Uh, ja, ja, ja, precies. Echt mooi, maar ja. het was wel voor mij uh, ja, het, het, goede het goede moment. weet je, Ik was toen ja? in het een jaar 16, ja, 16, 17, ja, toen het kwam. Ja. En uh, je werd, je werd niet al te vrolijk van dat harsje. er ook eigenlijk ook uh, oh, uh, oh, als je zo jong nee, bent en, en, en je weet je dat is eigenlijk helemaal niet goed voor je of nee, en dat nee. had zo'n energie. Ik weet nog dat we op een schoolfeest waren en dat ze Lust for Life draaiden van uh, Iggy Pop, ja, pop ja. Ja. en dat we echt gewoon het voelden, weet je of, yeah. ja, ja. het ja. gewoon het, het couplet later om stonden te springen, ja. het, uh, ja. van die, uh, alsof er een nieuw tijdperk aanbrak ja. of zo. Er zit een... energie in en je gaat ja. bewegen vanzelf, inderdaad. Ja, en dat appareert ja. heel erg aan ja. jou als, als, als ja En, en, en de uh, sfeer in die tijd was, was niet zo vrolijk Nee. En dit, dit het, maakte wat los. Ja, het was natuurlijk hartstikke koude oorlog en ja. werkeloosheid. En, uh, ja. ja het, het was een mistroostige ja. tijd eigenlijk. Ja. Uh. ja, daar was er denk ik ook een reactie op. Ja. Ja, ook No Future, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. No Future, ja ja. Ja, ja. ja, maar achteraf misschien heeft het mooie herinneringen opgegroeid. Ja, ja, ja. Van, omdat je toch probeerde uh, op een of andere manier nog wat ja. van te maken. Ja. Of naar dingen te gaan waarvan je dacht. Ja, het, was ook, het is natuurlijk ook. Uh, en ook weer dat afzetten. Uh... Ja, maar het is ook je 16, 17, 18, ja. weet je wat? Is je, je eerste ja. meisje. Je ja, wekingen, ja, ja, toch ja. Weet je wel. Before I Right I this letter. the secrets you must know Until the cloak of evening shadow Changes to mantle on the dawn Will it be sunny then? How can I sleep, hold on till morning? What?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 Ja, dat vond ik het, on, dan ja. Had ik het vreselijk naar mijn zeer gehad. had ja, ja. al. Zeker en hoor. toen een paar ja. maanden later zag ik een advertentie voor diezelfde, datzelfde, die, datzelfde ja. verpleeghuis dat ze, dat ze mensen zochten voor de opleiding ziekenverzorging. Ik, ik dacht, ik ja. toch niks aan te doen, waarom niet? Ja. Ja. En, ja. Uh, zodoende ben ik iets van tien jaar uh, oh, uh, uh, ja. ziekenverzorger en later psychiatrisch verpleger geweest. Uh, ja. En dat geeft ook wel voldoening, denk ik. Ik, ik ja. heb dat altijd met heel veel plezier ja. gedaan. Heel veel plezier. Nou, en uh, Spasmodiek is dus uiteindelijk ontstaan... in de gangen van weer diezelfde zusterflat. Uh, Daar ook die naam of... Uh? Ik heb hem niet zelf verzonnen, maar ik denk dat het wel te maken heeft. Dus was ja. eigenlijk de, de eerste versie van Spasmodiek, was een soort van broeder, okay. bent, ja. ja. Dus uh, we waren wel heel erg bezig met, uh, met dat verval en die dementie, en ja. die, die psychische, die psychische ziekte, en ja. aandoeningen. Ja, ja. Maar de, de, en, de uh, term spasmodiek, slaat dat ook erg? Heeft het een, een, een, een bepaalde inhoud? Het grappige is, dat betekent krampachtig. Oh. Spasmodiek, ja. Spas je hebt ook een, een ja. jazz-standard, dat heet Spasmodic Mood. Dus het is wel een, een, oh, okay. een woord. Ik weet niet hoe gangbaar het is in het Frans. Wij gebruiken de Franse versie natuurlijk. Um, ik ik zou je vertellen dat uh, we hebben heel lang spasmodiek geheten, omdat de, de drummer die het niet René, de drummer voor Reneer in Spasmodiek. Die had verkeerd in het woordenboek gekeken. Dus, <laughs> <laughs> dus heeft een, uh, en ik vond Spasmodiek heel mooi, omdat het meteen een beetje ik aan de Human Leak en zo. Oh, en ja, mensen ja, ja. die het in die tijd goed vonden. Dus <laughs> ik moest het opeens Spasmodiek gaan heten. Dat was ontzettend wennen. Dat we <laughs> kwamen erachter dat het verkeerd uh, geschreven was. <laughs> maar dat hoeft toch niet voor een naam, dan mag ik niet Ja, we hadden het ook wel ja. kunnen houden misschien. Yeah. Maar. Ja. Dus je had Moeilijk naast je hè. werk nog steeds Spasmodiek, ja. waar jullie mee oefenden. Ja.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 En je speelde door. En dan kwam je terug en dan had niemand nog gemerkt dat je, er <laughs> <bijde> <laughs> dat je dat... Dus je hing gewoon met je gitaar om en je ging weer verder met spelen. Ja, dan ja, dan eindeloze. En ik denk dat dat wel een soort van de bodem is geweest... voor wat mediek later Lapsko. is geworden. De, ja. Die vrijheid hebben we wel altijd uh, uh, hebben we altijd hoog in het vaandel gehouden. Ja, ja. We hebben ook nog wel eens een patiënt of een bewoner achter de drums gezet. Uh, oh, die Ze speel ja, maar mee. Ja. En, uh, ja. En, uh, dus uh, ja, echt een gekte helemaal met Wim T. Schippers te spreken. Ja. Dus, uh, het, daar waren we altijd al heel erg van. Dat het, uh, en toen uh, heb je ook al zeg maar, wat uiterste in de muziek verkend met elkaar. Ja, want Spartwoordik begon natuurlijk met een redelijk. Ja, zo, hoe moet ik het omschrijven? Een, een, een redelijk gedreven muziek, maar ja. redelijk hetzelfde. En later is het.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 Dus dat, dat is spasmodiek geworden. Ja, ja. Uh, eerst nog een tijdje als een quintet met, een ander, met twee drummers. En, uh, twee drummers. Ja. We probeerden nog een clarinettist en we, we hebben nog een, een, een tijdje een saxofonist gehad. Maar op een gegeven moment was het gewoon duidelijk dat wij vieren. Dat, dat was dat... de fab voor, weet je wel. Dat die had, had een chemie ja. en, uh, en dat is so. tien jaar bij elkaar gebleven. Toen uiteindelijk, ja. uh, en heeft zich ontwikkeld tot het spasmodiek wat. We in 86, ja, 86 met de eerste plaat, dus, ja, eigenlijk wel degelijk. We, ja. we, ja, we hielden ook voor een rock, op, de, op een gegeven moment wilden we ook goed spelen en, en uh, rock invloeden. Dan heb je alles Cooper al eigenlijk. Ja. En, uh, uh, ja, we, wilden wel, we wilden goed zijn ook. We, we repeteerden hard en we, we wilden strak zijn, zijn en medogeloos uh, zijn. Daar werkten we hard aan. Ja. zingen dan? Ik ben eigenlijk begonnen met teksten schrijven. Dus die waar, ik ben bij Spasmodiek eigenlijk in die gangen ben ik begonnen met, eigenlijk begonnen met zingen. Omdat ik altijd al teksten schreef en een beetje die liedjes ja. schreef. Die liedjes die waren toen niet aan de orde. dat we alles improviseerden. Maar ik had altijd wel een tekstboek voor handen met, met teksten die ik dan kon improviseren. En, uh, ja, en toen we op een gegeven moment... Ja, werd het ook wat. Martin en bijvoorbeeld Martin, ik was van huis natuurlijk bassist. Martin was gitarist. Martin de bassist van de huidige bassist was. Ja. Dus ze hebben we ook nog van instrument geruild. Ze dus van ga jij maar gewoon ja, ja, om onvoorspelbaar om, ja. om, om ja. te zijn, om het gewoon uh, aan ja. het spannen te houden. Ja, en nou eigenlijk dat zingen dat ging vrij vanzelf. Dat ik, dat ja, ja. ik weer wel de zanger werd. Ja. En, uh, nou, het grappige is, ik. Um, um,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 Oh, en ik ja, kon niet ja. zo hoog zingen. Ik had een baritonstem. Ja. En dat wist ik toen nog niet. Dus ik zong gewoon. Ik wist niet beter of als je rock zong dat je dan Hoogmuziek hoog moest zingen. Ja, zingen. Dus ja, okay. dat was niet erg toonvast. Ja. Dus later leerde ik pas, ook met, met dank aan ja. Ian Curtis denk ik en Jim Morris. En dat je dus ook gewoon uh, uh, lager kunt zingen. En okay. toen, toen, vanaf toen ja. Uh, ja. ging het zingen lukken. <laughs> ja. Ik, inmiddels heb ik een mooie falset En ik had best ja, ja. wel de hoogte in. Maar ik moest echt ik laag, bereik, lager ja. beginnen. Ja, ja. ja. knap. Hè. Ja. ja.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 Dat is wel veranderd. Hè? Je hebt veel minder van dat soort ja, kleine zaaltjes. Ik, ik, ik ben blij dat ik nu vandaag de dag geen artiest nee? eh, een jonge artiest ben... die moet proberen ja. dingen als optredens uh, te, te vergaren. Want het is, dat valt niet mee hoor. Ja. Is, uh... ja, we hebben ook vaak gehoord dat uh, toen de tijd... Ja, dat was misschien een jaar 60, 70, 80 of zo... dat je ook de bijstand had. Dus ja. Dat, ja, als je een muzikant ja dan ja. hoef je niet continu te... Nee. Ja. De, de, de, eigenlijk de hele muziek had een uh, had een, uh, ja. een, uh, werkeloosheid maar, maar ja je had uh, ook de BKR uh, uh, er was toen ook geen werk hè? dat was vaak wordt er een beetje op neergekeken maar ja. dat, laten we wel zijn er, er was ook heel weinig werk ja. en, uh, ik weet niet waarom ik. Ik, ik had toen de keuze, ik, ik, ben, ik ben toen de ziekenzorg gaan doen. Maar ja. Ja, omdat ik dacht: van nou ja, ik wil ja. toch iets doen ja, ja. ofzo. Ja. Maar ik had net zo makkelijk uh, een ja. uitkering ja. kunnen nemen. En, uh, dus, ik, ja, ik ben van mezelf niet zo gedisciplineerd. Het is altijd wel goed als ik even iets. Uh, <laughs> ja, je hebt best ja. kan ja. het uh, als ik een, een werkloosheid uitkeren. Maar dan ben je niet gedaan, uit je bed ofzo. Ja. Ja, ja. Precies. Dat was ik ik lui was gehoord. <laughs> ja. ja, daarom. Ja.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 die punk etels nog wel een beetje rond ja, ging ja. iedereen, uh, rondging, iedereen ja, nu ja, ja. kon vrij snel gewoon een band beginnen, ook omdat natuurlijk lege mensen genoeg tijd hadden om, uh, ja. om te rappen, <laughs> hoewel ik altijd het idee heb dat veel bands van met name Rotterdam meer voor de, voor de drank en de speed gingen dan voor die, <laughs> weet je wat die ik, je, gewoon optreden, tuurlijk, maar, en natuurlijk dan, ja. drink je bij maar wij gingen bijvoorbeeld, wij voordat wij het podium gingen. Wij vonden het spelen zo leuk. Dan ga je niet verneuken met, uh, nee, is... met drank. Nee. Ik, een of twee keer dat ik dronk op het podium heb staan, Vond ik het helemaal niet leuk. Omdat ik dacht van. Oe, het is Wat? vervelend nee. dit. Nee. Ik beleef dit niet. Nee. Nee. En na afloop is. Maar na afloop mag het natuurlijk. Mag ja. <laughs> ja. alles. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar daar nou ja, hebben we denk ik, elkaar altijd op, wel op gecontroleerd. Okay. Dat gaan we niet doen. Nou, we gaan niet ja. dronken het podium op. Het, uh, ook seks... omdat we, we hebben ook altijd wel besef. Van, ja, je, sta, je speelt voor een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 Want je had een producer. Ik, ik kan sowieso nu pas echt luisteren naar platen uit die tijd. En dan denk ik ook van... Nou, wow, wow. Ik hoor nu een beetje wat die meneer van de oren ook hoorde. Maar op dat moment zelf hoor je natuurlijk allemaal dingen... wat je, je denkt, van, dat kan beter. Ja, of dat kan, uh, uh, we vonden het zelf te ver een studioplaat... Uh, uh, hij, uh, maar dat zo werd in die tijd opgenomen. Je nam alles zo mogelijk klinkend nam je het op. En dan zet je erin bij het mixen zet je er allemaal effecten op dat het klonk ja, als een ja, soort van big okay. sound. Uh, ja, ja. Uh, okay. En dat is toen ja. heel wat. Uh, ik geloof dat alles ons beurt. en een heel klein, heel klein, kamertje werd ingespeeld de gitaar en zo. En, uh, en je gaf net aan jullie waren ook erg van de improvisatie en ja, probeer je dat, was, dat maar eens vast. Precies. Te leggen de, in, in twaalf nummers ja. op een LP.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 Te plat, of het heeft nog steeds niet de soul die je wilde dat het, he, dat het moet ja, hebben. Ja. Of zo, weet je wel. Dat, dat, dat, ik had dat beter moeten doen. Als je dan jullie had gelegen, had je het gewoon liever als band in één keer ingespeeld? Ja, ja. Dat je een beetje de live... Precies. En dat durfde we pas bij onze derde plaat gewoon, ook te zeggen. Gewoon tegen ze. Tegen, nee, we willen dit live doen. Gewoon klaar. Allemaal tegelijk. En, ja. uh, en dan sta je ergens in een kamertje met een microfoon, maar wel terwijl die band uh, speelt. Het uh, is dus allemaal tegelijk. Ja. Dus de, dat was even een struggle nog in het begin. En uh, de, ook om die reden werd ons, ons tweede album, waar we geprobeerd hebben... maar eigenlijk met die technieken die niet werkten... om een, een liver geluid te krijgen, dat, dat werkte heel averechts. Dat, die tweede plaat, het lukte helemaal niet in de studio. werd ja, over gedaan. Dan, dan, dan, dan, dan, dan ja, op, en dat uh, was dus ja. meteen de moeilijke tweede plaat. Van The Cell of Roses heette die. Werd mm -hmm. ge, uh, nou, hij werd niet eens unaniem gekraakt. De oor kraakte hem. Ja, die, <laughs> ja, die, ja, die was die heel, heel belangrijk. Ja, was ja. heel belangrijk.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 Vrienden moeten ook weer ruzie maken en heftig. Dus we ja, waren gewoon, ja. we konden het goed met elkaar oh, vinden. Okay, en we, ja. we speelden graag met elkaar. We, we hadden dezelfde humor en uh, ja, ja, uh, uh, yeah. ja. dat geloof ik ook. Dus, ja. uh, we hebben nooit echt, uh, het is een band die nooit ruzie heeft gehad eigenlijk, nooit echt nooit uit... slaande nooit geklopt, ruzie, uh, ook, nee, en... nooit slaande ruzie of uh, ja. dat soort ellende. Ja.